Van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Gert Kluik met het NOS Journaal. In Haarlem eindigen rond deze tijd de feestelijkheden rond het Olympisch Team. De sporters zijn namens het NOC en NSF op de grote markt gehuldigd door hun families en het publiek.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 Premier en cda de Balkenende vindt verder regeren met de PvdA niet geloofwaardig. Bij RTL zei hij dat de kiezer het niet zou begrijpen als hij een paar maanden na de val van het kabinet met de PvdA zou doorgaan. Het gaat erbij niet alleen over de kwestie Oeruzgan, ook het gebrek aan onderling vertrouwen speelt een rol, zegt hij. Vandaag is een nieuwe campagne begonnen voor inenting tegen baarmoederhalskanker. Deze maand kregen alle tieners die vorig jaar twaalf werden een uitnodiging om zich te laten inenten. De vaccinaties beginnen eind deze maand. Het RIVM heeft voor een heel andere strategie gekozen... die zich meer richt op de meisjes zelf. Tijdens de vorige campagne kwam nog niet de helft opdagen. Volgens het RIVM kwam dat door spookverhalen... maar ook doordat de campagne niet goed aansloeg bij de doelgroep. In Aken is tegen de Nederlandse oorlogsmisdadiger... Heinrich Boeren levenslang geëist. De 88-jarige Boeren heeft bekend dat hij als SS'er... in 1944 drie Nederlanders heeft vermoord. Volgens Boeren handelde hij op bevel... En beseft hij toen niet dat het misdaden waren? Maar volgens de Duitse justitie zijn er geen verzachtende omstandigheden. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Vannacht klaart het op. Daalt de temperatuur tot het vriespunt. Morgen en donderdag wisselen bewolkt. Maxima dan tussen 5 en 9 graden. Dit was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 In Zandvoort. En jij bent erbij. The stars lean down to kiss you. And I lie awake and miss you. Pour me a heavy dose of atmosphere. Cause I'll doze off safe and soundly. But all miss your arms around me. I'd send a postcard.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 Haar dag begint voor deinen. Ik I'll be right Love, babe. This is what we're gonna do.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 BFM, al, al 20 jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. I give my life, give my life, give my life, give my life to be in the book of love. Give my life, give my life, give my life, give my life to be in the book of love.